Wij beginnen de les nummer 8 van Pri ets Chaim. Pagina 2, de regel 27, na de laatste punt. Waar de kaag, jorede agar kaag, 28 or minaves yitsira el ruach de asiya shupina de yitsira shba siya ik vertelde laatst de laatste zin dat daarna uh, door het aandoen van de talit gebedsmantel de mens Corrigeert de wereld Yitzira. 27 na de laatste punt. Wale dekach en daardoor. Jored acharkach daalt vervolgens uh, 28 oor het licht af. Menefesh Yitzira van de nefesh van de Yitzira tot ruach van de asia. Dat, dat is het aspect van de Yetzira die in de wereld Asiya is. Kijk nou, geweldig overeenkomst naar eigenschap. Van de Yetzira, van de wereld Yetzira, daalt in uh, de Roeg af. Roeg naar de Roeg, uh, nefesh sorry, nefesh. Jitsira, naar de ruag van de SIA, ja, om de, over dat is de overeenkomst naar eigenschap. Wachar kach, alideha ha bracha, nasa, 29 or makiv, hele En vervolgens, door de bracha, door de zegening die de mens uitspreekt over de zit, over die uh, schoudraden, ja, die eigenlijk uh, de mitzvot voorstellen, die uh, hangen aan de aan vier eindhoeken van het kleed van wat hij aan heeft. Na Sa'ur Makiv, El Ezra, wordt O'R bij de Yetzira. Yetzira krijgt een O'R Het doet er niet toe dat wij nog niet voelen waar die, waar die plaatsen zijn in onszelf. Naarmate wij verder gaan, zullen wij gaan voelen deze plaatsen in onszelf, die overeen met de wereld. As ja, Briya, Itzira, met euh, uh, plaatsen ook binnen de wereld. Asiya -ja in onszelf, Niets is buiten onszelf, zelf dat moet ons absoluut... Niet interesseren wat het buiten ons zelf is. Uh, uh, we kunnen niets ermee doen. En als je jezelf opbouwt, dan bouw je ook een stukje van het jouw waarneming, de ware waarneming van wat buiten jou is. Anders is het alleen maar een komedie. Anders kijk je naar de wereld met je ogen, wishful thinking of This, this, the, of uh, depressief of overmoedig euforistisch. nog dit, nog dat uh, is de realiteit de realiteit kan je alleen maar zien door de gecorrigeerde kilim. en dat normale kijken naar de wereld zoals de mens van de straat dat doet betekent ieder die niet voor zichzelf niet werkt aan zichzelf persoonlijk werk doet die gewoon kijkt naar de wereld door een prisma van bepaalde kennis eigenlijk die die dat en andere die joden kregen keken naar de wereld door, het, door de joodse oogjes eigenlijk joodse afwijkingen joden doen christenen keken naar hun door hun christelijke afwijkingen Anderen kregen ook door hun eigen afwijkingen, af, uh, zoals zij aangeleerd werden als aapjes, om naar de wereld zo te kijken met die ogen van, uh, zoals hun religie heeft hen uh, uh, opgetekend, dat dat de wereld is. Het is geen wereld zoals, uh, of zoals zij dat doen. Want de wereld is uh, absoluut, let op wat buiten ons is, is absoluut onmogelijk dat uh, te begrijpen. Het is alleen uh, door de orgozer, door het weerkaatste licht, als we, wanneer een mens in staat wordt om het licht wat buiten, uh, op hem, signalen die, die naar hem komen, om die te, uh, op te vangen, dat kan je alleen maar opvangen wanneer je, werkt omwille van het geven. Alleen dat is voor ons de realiteit. 29 na de, de punt. Waar kaag al dit filaas el jade, niet kan olamabria, was oor oormen evers de bria, el dertig haneshamajabasiya kijk, geweldig hoe klopt het dat deze wet van overeenkomst naar regenschap let op waagarkaag en vervolgens alidea tfilashriya door het gebed van het hand oftewel tfilah, dus dat het doosjes maar onthoud het er goed dat ik niet steeds doosjes uitspreek Twilashel, ja, doordat dat doosje van de hand wat men legt op zijn hand. Niet kan lama bria, wordt de wereld bria gecorrigeerd. Binnen de mens natuurlijk. je red oor meneer, en dan daalt af het licht. Van de nefes van de bria, goed kijken wat je zegt ons, van de nefes van de bria daalt naar de dertig, naar de neshama die in Asiya is, want dat moet kloppen, want de wereld Bria is de wereld van de neshama, ja of niet? En de wereld Asiya is de wereld van Nefesh, wat moet dan hebben Nefesh, wat moet dan de wereld Asiya hebben van de wereld briya wat kan het, op, op, uh, wat kan het um, um, opnemen in zichzelf, wat overeenkomt dan met de wereld Asia wat komt uit de wereld Bria natuurlijk nevers van de wereld Bria en dan verkrijgt duidelijk en dan uh, en dan verkrijgt dat ook asia al drie drie kilim van, de, van zichzelf heeft ze dan nevers, van de Asiya herinner je nog dat dat corrigeert de mens door naar het toilet te gaan en zijn gaatjes goed nakijken of die goed zijn, op zijn eigen plaats, nee, op de plaats van de Assia. Ja, daarna van de Jetzera ontvangt hij dan nefes van de Jetzera, oftewel neefjes de roog. En dat is dus door de Talit aan te doen, door het mantel aan te doen en verder door het uh, door de Tzitzit door, nee, door de uh, dat doosje van het van het hand wordt de wild bria gecorrigeerd en dan daalt af het licht van de nevers van de bria naar de shaman van de sia. Ik zal, niet, ik zal soms, erg soms, dat soort uh, uitweidingen doen, een beetje toelichten. Alleen wat belangrijk is. Belangrijk is dus die overeenkomstregenschap. Dat wij weten dat het ho een hogere traptrede geeft aan een lagere. Alleen wat een lagere traptrede toekomt. Uh, uh, toe eigenlijk wat een lagere tra traptreden kan... Uh, opnemen in zichzelf, en wat goed zal zijn voor de lagere traptree, en niet meer, en niet minder. Dertig, na de eerste punt. Waar alidei abracha shel tfila shel yade nasa ormakiv el habriya en vervolgens, door uh, de zegening over de, de doosjes, over de tfilah van het hand, wat men op zijn hand legt. Wordt oormakief uh, bij de bria, of aan de wereld bria. Duidelijk. Dus eerst had je ons verteld over uh, het leggen van dit fila shariaat op zijn hand, wat daarmee gecorrigeerd wordt. En nu zegt hij over wat er gebeurt wanneer die mens niet alleen legt het ding op zijn hand, maar ook de zegening daarover uitspreekt. En natuurlijk behoort, natuurlijk dat daarmee eh, bedoelt hij dat de mens weet wat hij doet, en niet zo, zo op de, dom, de domenwijze gewoon doet wat men zegt en niet weet wat hij doet. Wagar Kahalideit Vila 31 Shell Roos, Nassa tikun Olam Hatsilud. En vervolgens, door het gebed, door het aanleggen van uh, de doosjes van de Shell Roos, 31 het eerste woord, kijk nog goed de afkorting. Van het hoofd, wat men legt op het hoofd, voorhoofd. Na Satyakoon wordt word Tykoon gemaakt van de wereld absoluut. Duidelijk. Maar dan, dat is alleen maar door, als het ware, wat wij zeggen over de uitwendige gedeelte van de wereld. Duidelijk. Al voorbereiding, men, als, men, men maakt als het ware de klie uh, en daarna begint um, het gebed pas. De orde van het gebed, de vier stadia van het gebed. Hier waren alleen maar de vier stadia van de maas, van de handeling. Duidelijk, ook die hebben twee. Twee gedeelten. we hebben de innerlijke, een, een, eenwendige en uitwendige. Uitwendig is alleen maar handeling te doen. Naar het toilet gaan, gaatjes uh, schoonmaken, uh, leggen, uh, uh, handen wassen, enzovoort. Talit, het uh, gebed, uh, gebedsmantel aandoen, die twilin aandoen op zijn hoofd en op zijn hand. Dat zijn allemaal uitwendige dingen, maar uh, het uitspreken van gebeden, dat is dan de, als het ware de inwendige gedeelte van dat werk, waarmee op deze uh, wijze zien we dat alles bestaat uit inwendigen en uitwendigen. Maar in het algemene aspect zijn die vier stadia van, van de handelingen, van die handelingen die men doet, zochtens, is, behoort, tot het, uh, daarmee corrigeert men, het uitwendige gedeelte van de wereld. Behoor, behoort het, uh, allemaal, tot het uitwendige gedeelte van de wereld, in inbegrip van die, van het uitspreken, van, van het uh, zeggen van die, uh, van die desbehorende, desbetreffende uh, zegening bij elke handeling. De regel twee en dertig. Amnam benyan habraha yesh machloket, maar KIKAM ki gam baolamatsilud. Serich lasot, or makief. We imken ken. Serich levarech, 33, bracha achered, alt filash rosh. Goed geweldig wat je ons nu vertelt. Ook de manier waarop ook Talmud is opgebouwd. Er wordt gezegd dat uh, de ene Heer zegt dat, en de andere Heer zegt dat. Zo'n so, manier is er, omdat, ik zal so het zo uh, laten proeven, wat het it is. Dus twee meningen. Natuurlijk, twee meningen betekenen in onze wereld dat de ene zegt dit en de andere zegt dat. En, uh, en de waarheid is zoek. Of de ene zegt, ik, heb de, ik, ik spreek de waarheid en de andere zegt, ik, ik spreek de waarheid. Maar hier, als twee meningen zijn in de hele in, in, in, in door de Torah geleerden betekent hier dat uh, van, van verschillende invalshoeken. Dat zij belichten iets van verschillende invalshoeken. Let op. Amnam 32 bij Injana Bracha, Yesh Magloket. Amnam in het aspect van de Bracha, van de zegening, bestaat een Magloket. Bestaat een, een, een, een, een tegen- tegenspraak of. Uh, het is tegensprekelijk dus, tussen bestaanders verschillende meningen. Maar, Savar, zo wordt het gezegd, maar Savar, de ene, maar betekent een meneer of heer. Een heer, meneer zegt één, maar betekent ook, dus één Torah geleerde zegt, uh, een Torah geleerde redeneert, Savar redeneert. Kijkam baolam atseloot, dat ook in de wereld atseloot. Tsarich lasot ormakief, dient men ormakief te maken, veroorzaken, ormakief, dat ormakief komt. We hem ken, en indien het zo is. Tsarich lewarech bracha agheret, dient men een andere zegening te zeggen, drie de regel, regel 33, over het doosje over de vila van de roos, over de tefilah van roos, dus over dat doosje wat men op het voorhoofd legt. Onthoud het er goed, dat weet niet hoeven te verteren. Over de tefilah van roos, zo heet het. Punt omar savar ki ormakiv bevechinat nisham, maar shama Shahem Olama tseloet. Eino na sa alida al yadu. Ki ein biadino kohlaze. Let op, hoe geweldig wat nu zegt. Dus de ene meneer, ene Torah-leerder zegt dat het wel een ander gebed moet zijn over het over het. Uh, doosje van het voorhoofd. Let op, dat doosje wat men op het voorhoofd legt, dat daarmee trekt men, daarmee trekt men uh, oormakief aan. Even een even kleine toelichting. Duidelijk. Het is in het hoofd. Voorhoofd. En dat is dan trekt het oormakief. Laat zien dat het oormakief wordt aangedragen. En wat het op het hand legt, men, dat is dan, komt als, als oor, als het in, in, in koor licht naar binnen. Eh, in innerlijke licht. Duidelijk. En niet alleen, komt in de kilim, in het hart, en niet alleen schijnt op een afstand, als oormachief. Dus de ene zegt dat het wel. Er moet wel een andere zegening uitgesproken worden over Tzilasche de Roche. En de andere zegt, om maar, savar, en precies hetzelfde gezegd wordt, maar dat is dan uit Talmud. Zo wordt het opgebouwd daar in Talmud, uh, nu dan die, deze constructie. Om maar, savar, en de andere maar, en andere heer, en andere Torah geleerden, redeneert. Dat is is uh, in het aspect van neshama voor de neshama. zeer zeer hoog. Neshama voor de neshama. Oftewel, wat betekent neshama voor de neshama? Betekent, betekent chaya. Het licht chaya is neshama voor de neshama. Wat is neshama? Neshama is innerlijke gedeelte van iets anders. Als het neshama is voor de neshama, betekent het innerlijke iets wat neshama is, de ziel is voor de neshama. Dat is, is chaya, het hogere licht en blendende hoger licht chaya. Dus is de andere zegt dat het orma makif is, is. in het aspect van neshama en neshama oftewel het aspect chaya. Hoe kunnen we dan het aspect chaya aantrekken? dat dat wereld de wereld het is. Dat het dat, dat wordt niet, ge, niet gemaakt, niet gedaan, niet aangetrokken daardoor. Uh, 34 waarom niet? want wij hebben geen kracht daarvoor. Dat, dat is zijn, zijn redenering, dat wij hebben geen kracht om de Gaia zo aan te trekken, Horma als Gaia aan te trekken. We hebben geen, aan ons is niet gegeven gedurende die 6.000 jaar van de correctie, om dat aan, aan te trekken. We hebben alleen maar drie kilim nefes en en neshamah. En die anderen, die hebben wij niet geen kracht om dat aan te trekken, terwijl de eerste zegt, jawel, wij kunnen dat wel aantrekken, maar alleen als ormakief. Ormakief betekent dan dat um, het licht Gaia komt, als het ware, te rusten in de, binnen de, of wordt ingebed in de neshama. Wij kunnen dat niet, als het ware, direct opnemen, of dat we als het ware ervaren, dat Gaia, binnen, binnen de, uh, Erbij, eraan, erbij, ...erbij behorende kiliklie, zoals de klie van de pijn moet nog komen om de, de kli, om het licht gaaien binnen de kilim te laten komen. Dat hebben we niet. We hebben alleen drie kilim gedurende 6.000 jaar. Maar wel het licht Kief kan schijnen, ik zeg het uh, uh, ingebed worden, maar nog beter te zeggen... Eh, schijnen van boven aan de klie eh, die de eh, opneemt. Stap voor stap gaan we verder. En stap voor stap zullen wij, eh, als wij ons schikken, als wij niet tegenstribbelen, eh, als wij oh, ons ontvankelijk steeds zullen maken, zal zullen, zullen het licht ons steeds corrigeren op de manier dat wij ähm, dat wij zullen äh, onze kilim zullen vatbaar zijn voor wat wij hier leren we bouwen ook kilim dan voor priets geïm dat betekent verbondenheid, komen we in overeenkomst naar eigenschappen met wat hij hier ons schrijft. Het is het hoogste document over het gebed. Alles wat in de wereld is, is kinderlijk. Alle gebeden die zij eruit spreken, aan wie zij weten niet, aan wie zij weten niet. Kijk, de wereld, de volkeren der wereld weten niet aan tot wie zij bidden. En ze weten niet hoe te bidden. Duidelijk. Alleen aan Israël is gegeven om te weten aan wie zij bidden. En tot wie zij bidden. En hoe te bidden tot de schepper. Want zij hebben de Torah ontvangen. Zij hadden de schepper gezien uh, op de berg Sinai. Geen anderen waren daar. Geen anderen, de anderen kunnen dat alleen uh, beredeneren over het Godelijke. Natuurlijk ontvangen zij ook iets van de oormakie van hem, maar ze weten eigenlijk niet tot wie ze bidden. Daarom wordt het ook gezegd, uh, dat via Yeshua, dat zij iets ontvangen van een glimps, een blik van zijn vader. Maar eigenlijk weten zij niet... ...tot wie zij bidden. Gevoelsmatig is het niet... ...in hun kilim, begrijp je dat? Het is altijd ormatief, het is altijd... ...op een afstand, hoog ergens... ...verheven. Daarom allerlei... hymnen, allerlei... ...daar zie je wel in de kerken, allerlei muziek... ...en orgel, allemaal ergens... ...in de hemel vindt het plaats... ...en niet in het hart van de mens. Maar... Aan Joden is het beide gegeven, let op wat ik zeg jullie. beide zijn gegeven en weten tot wie zij bidden en weten hoe te bidden. Het probleem alleen is dat zij door de regeltjes die zij hadden opgesteld, die rabbijnen, hun rabbijnen die omwille van het behoud van het volk, uh, hadden zij al die regeltjes opgesteld, waardoor ook de joden, joden ook hebben de weg naar de schepper vergeten wat het was. Ze hebben dat niet, ze bieden tot de schepper, maar ze weten niet meer hoe. Ze weten niet hoe, en dat is wat wij leren hier, hoe moet men bieden? En bij Zatashem, als wij dat uitwerken, dan zal het ook beschikbaar komen, ook tot, voor, tot hen, dat zij zullen dan stiekem ook via onze site, zullen zij ook kijken wie dat wil, wie, zou, wie daar rijp voor komt. Zal wel kijken en leren en, uh, huren en uh, misschien wel gebruik zal maken van wat van onze. Um, van onze uh, uitwerking van, dit, van dat, dit geweldige document. En daardoor ook, Joden hebben dus ook eigenlijk, uh, zijn ook niet meer in staat om te bidden, te weten tot wie zij bidden. Alleen, zij bidden tot Hashem alleen uh, door het beeld zich te maken, zoals 13 voor 13, zoals, uh, uh, zoals we dat kunnen zien in de 13 eigenschappen van uh, de schepper, zoals Maimon, de grote Maimon, heeft opgesteld. Dat kunnen we ook dat vinden uh, ergens in dat documentje van uh, het gebedboek van ons. Uh, zij moeten natuurlijk dat, uh, zij nemen dan genoegen alleen om, uh, over de schepper alleen uh, te redeneren, beredeneren dat zijn eigenschappen en op deze manier in plaats van de schepper te vinden, te ervaren via de kli ketter via Yeshua steeds, het, het licht van Hashem, ervaren in zichzelf. Dat betekent dat je weet tot wie je bidt. Hoe kan ik, probeer nou en vraag nou en uh, zeg maar aan Jood dat hij niet weet tot wie hij bidt. Hij zou dat absoluut ontkennen. Maar omdat ze weten niet, ergens op een afstand, een beetje ormakief, als ormakief ergens schijnt het aan hen, zoiets een beetje. Maar uh, zonder aannemen van Yeshua kunnen wij de schepper niet weten, dus kunnen, wij, kunnen wij geen intieme relatie hebben met de schepper, ze willen geen intieme relatie, ze willen de schepper benaderen als wij, wij, het joodse volk. Terwijl Hashem, de schepper Hashem, wil dat men hem intiem ervaart via zijn zoon, die hij opgeofferd heeft, omwille van deze verbondenheid met de mens. Dat een mens, elke mens, hem persoonlijk en intiem ervaart als zijn vader. Maar dan via Yeshu. Op deze manier kan de mens wel weten tot wie hij bidt. Want dan ervaar jij het schijnen van Hashem in jouw eigen kilim door Yeshua Meshachinu, door Yeshua onze Mashiach. 5 en 30 We neemt zata kikol Aulamot mot niet kan u, bifhinata hitsoniutam. Shoe pinata mot pihla lam im orma ki Ach ze en aha adam vats mo. Lo niet kan a dain rak ilohem mitzvot massiot mitsata nefesh. Waar viel u abracht vijfhunderdertig, Abra hem, Hoe metzat, metzwa, Maar zei, hoe geweldig wat hij ons zegt, Arie, let op. We neemt zata en het blijkt dus nu, Kikola Olamot, dat alle werelden zijn daardoor eh, gecorrigeerd in het aspect van hun uitwendige gedeelte. Ja, door al die handelingen, door wat men met, met inbegrip van de zegeningen over die handelingen. Dat alleen, dus dat de werelden zijn uh, gecorrigeerd in het aspect van hun uitwendige gedeelte. Shobhina Thaumada, dat dat is het aspect van de werelden uh, samen die dat, samen tot samen met, uh, waarin samengevoegd zijn, die samengevoegd zijn, zijn tot elkaar met hun ormakief. En nu ga je kijken hoe het is. Maar de mens zelf, dus de uitwendige gedeelte, is gecorrigeerd. Maar de mens is het inwendige gedeelte. Dan zegt hij dan. Maar de S36, de mens zelf, het kan niet bij de mens zelf, is gecorrigeerd alleen maar zijn nevers. Le dus op zijn eigen plaats. Le Viergekol, heel omdat dat zijn allemaal de woord de, de voorschriften van massioot, van handelingen, van de kant van de nevers. Dat zijn allemaal de, van de kant van de nevers. Dat zijn allemaal de voorschriften van de daden van de kant van de nevers. Waar Philo 37 en zelfs de zegeningen daarover uh, zijn van de kant van het gebed van de handeling. Als allemaal zelfs de, de zegeningen die men uitspreekt over die handelingen, behoren, behoren zij wel tot het voorschrift, voorschriften van de handelingen.